Giel van der Velden met het NOS-journaal. In Schiedam is vanochtend vroeg iemand doodgeschoten. Dat gebeurde in de wijk Nieuwland. Het slachtoffer is een 27-jarige man, meldt de politie. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Wel werden in de buurt van de schietpartij twee verdachten opgepakt. Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza stad... zijn zeker tientallen doden gevallen. Sommige bronnen spreken over 100 slachtoffers... De school werd geraakt tijdens het ochtendgebed, zegt nieuwszender Al Jazeera. Na de aanval brak er brand uit in het gebouw waar meerdere vluchtelingen zouden hebben geschuild. Het Israëlische leger zegt dat de school werd gebruikt door terroristen van Hamas. Of er Hamas-leden zijn gedood, is niet vast te stellen. VN-hulporganisatie UNRWA zei gisteren dat bij dit soort aanvallen altijd vrouwen en kinderen om het leven komen.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 Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het neerstorten van een vliegtuig in Brazilië. Daarbij kwamen gisteren alle 61 inzittenden om het leven. Het toestel stortte neer bij een woonwijk. Mogelijk zijn er ook slachtoffers op de grond. De binnenlandse vlucht van de Braziliaanse maatschappij Voipas was onderweg naar Sao Paulo. Ooggetuigen die het vliegtuig neerzagen komen zeggen dat het toestel al ronddraaiend naar beneden stortte. De Braziliaanse president Lula da Silva heeft een periode van rouw afgekondigd van drie dagen. Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met 20 tot 26 graden. De zuidwestenwind gaat vanavond liggen. En morgen wordt het iets warmer met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort.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 Ja, ik dacht dat het een oude Olympia was, hoor. Of je kan okay. meedoen, dat weet ik niet. Oh, nou. Maar dat we... gaan we zo horen. We zo. gaan het allemaal horen. En uh, in de <tie> tweede, tweede uur hebben we uh, Arielle Rudo, oh, Dit is nieuwe directeur van het Zondvoers Museum. Ja. En natuurlijk Ben Sonneveld over het makreel roken dames en heren. Ik ruik het al. Ik ruik het al. Ja. Nou, ik was vanochtend op het, uh, uh, uh, het Kerkplein. En daar staan dus ongeveer, uh, en, nou, ik denk wel een stuk of vijftien... Uh, ...verschillende oh, ja. mannen, mannen naar een oven zitten kijken. Ja, maar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 Maar die hebben hun eigen pot gemaakt waarin ze dus roken. En de een is gewoon een recht kastje. En de andere dan denk je, wow, dat ziet er even bijzonder uit. Ja, die, het is echt de moeite waard om te gaan kijken voor digitaal de Digitaal roken. Dat is heel modern ja. tegenwoordig. <laughs> nou, en uh, dat is een beetje het verhaal van uh, wat we uh, tot uh, 12 uur hier gaan doen uh, bij ZFM. En we hebben natuurlijk Marja die de muziek heeft. Goedemorgen Marja. En ze laat het ook horen ook. Ja. Marja, wat King. krijgen we? BB King. BB King. King. Wie en kent hem niet? Thrillers. De kril is Yeah.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 Uh, uh, wat, wat kunnen we verwachten? Ja, en, uh, heel veel activiteiten uh, uitgesmeerd over een uh, mooie boulevardgebied. Uh, vanaf het tot aan de boulevard Barnaar. Uh, nou, het meest opvallende is natuurlijk het, uh, het Reuzenrad, maar er zijn op het Baddaagsplein ook andere activiteiten. We uh, hebben de kinderkartbaan is er al. Het uh, Battersplein is ook uh, ja, het activiteitenplein.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 ja, de hoop voldoende dat dat een effect gaat krijgen als de mensen... En want ook in het, in het weekend hebben we natuurlijk uh, het racefestival... Uh, en dat men iets langer blijft hangen. Van tevoren al, al wat leuke dingen gaat doen... en misschien na het, uh, het evenement ook wat uh, blijft hangen. Maar vooral ook dat we zeggen... nou, het hele dorp moeten ervan uh, kunnen genieten. Dus laten we kijken hoe we het uh, gebied kunnen inrichten. Dat is eigenlijk het uh, belangrijkste. Ja, duidelijk. Um...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 bij helpt om, om de sfeer in het dorp ook uh, goed te houden. Hey, hey. Sorry, ik heb begrepen dat je wel uh, mag kijken in cafés. Ja. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Um, daar zit wel, omdat er uh, uiteraard u begrijpen dat het uh, hier ook... Het gaat om rechten van de tv-uitzendingen. Dat de schermen die de cafés gebruiken... in ieder geval naar het, het, het terras, eh, schuin streep, het pand gericht moeten zijn. Dat je dus niet op de openbare weg daar, ah, okay. daar kan kijken. Dat okay. is belangrijk. Ja. Ja. En, um, en we zijn ook aan het kijken van of er nog een scherm geplaatst kan worden... in en Dorp. Er wordt gesproken uh, van nou, kunnen we dat dan realiseren, ja of nee. Het, althans, Zandvoort Beyond doet dat natuurlijk. Hè? De mm -hmm. organiserende... Uh, stichting die dat uh, allemaal uh, op zijn uh, schouders heeft genomen. Uh, dus ook daar wordt hard aan gewerkt. En, uh, maar ja, die rechten zijn natuurlijk buitengewoon uh, strak geregeld. u je begrijpen. Mm -hmm. Er zijn uh, grote belangen mee gemoeid. Via play zetten er natuurlijk uit. Dus die uh, wil ook kijkers trekken. Nou, dat soort belangen spelen natuurlijk allemaal een grote rol. Ja, begrijp ik. Hé, hey, um, aanstaande donderdag uh, is de, uh, de, de, de, de officiële overding. Uh, dat doe jij samen met da David Molenburg...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 Hey, op de strandweg, Boulevard Favage en uh, Boulevard Barnaar Ber staan uh, van 9 tot 25 diverse bedrijven met merkactivaties en merchandise. Is dat puur gericht op de Grand Prix? Uh, het is heel puur gericht op hun, op hun, op hun merken en daar uh, ja, proberen ze extra aandacht voor, uh, voor te krijgen.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 Die invulling die uh, weet ik niet uit mijn hand, ik moet eerlijk bekend de afgelopen weken natuurlijk uh, weg ben geweest. Um, maar dat zal uh, op de site, en ook op, via andere media, um, dat snel uh, bekend worden gemaakt wat daar komt. Ja. Um, maar uh, dat zal, ja, belast altijd weer uh, veel vrolijkheid. De Halve is natuurlijk... Uh, nou ja, staat buiten kijf uh, dat heeft een uh, magneetfunctie, dus daar zullen veel mensen naartoe gaan. zeker. S avonds na afloop van uh, nou, de trainingen en, en de race zelf. Um, en de kwalificatie, uiteraard. Dus uh, het, in, echt in het centrum van het dorp zal er zeer veel gebeuren en uh, zullen zeer veel mensen plezier kunnen hebben. Nou, helemaal goed. Uh, Janja, mijn dank is groot voor dit interview. Heel graag gedaan. En uh, nou, ik hoop jullie snel weer te zien in Zandvoort. Dat zal zeker. zeker. Een, een, een fijne, een fijne uh, verjaardag. Uh, een uh, vakantie verjaardag nog. Ik, eventjes, <laughs> ik ga nog even genieten, hopelijk net als jullie, van een zeer mooi week Heel goed, oh, goed, heel goed. Oké, okay, bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Cool.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 Wat zal het zijn? Makereel roken? Ja. <laughs> ik, heb als, ik heb als eerste vraag. Wie doet het Wilhelmus? Dat weet jij. Uh, ja, maar dat is volgens mij nog steeds niet uh, officieel bekendgemaakt. Dus dat kan nee. ik ook niet zeggen. Oh, dat is jammer. Nee, ik ik weet denk, het wel, ik maar denk, maar ik denk wij zijn primeurtjes. Ja. Uh, nee, nee, nee. Mag ik een, een quizvraag stellen? Het is een man, hè? Uh, ja daar doe ik geen uitspraak over ja, jammer <laughs> nee, nee, nee, nee, <laughs> nee, Ik hem nee, nee. een uitspraak. nee ja, ik, ik moet eerlijk zeggen ik heb geen wanneer dat bekend gemaakt nee maar uh, nee. ja nee het uh, mag zo zeggen dat uh, zal wel weer uh, ja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 Een, echt een uh, orkest. Ja, Klapper van de week. Uh, dat, ja. dat heeft wel wereldwijd heel veel aandacht. Ja, voor. He? Daar ben ja. ik zelf ook uh, door relaties in het buitenland, uh, die dan natuurlijk ook in autosport zitten en uh, dan de krampen in Zand. Ja, dat was wel echt fantastisch. Ja. Ja, dat, uh, dat gaf ons weer, die, uh, die is echt ongekend geweest. Ja, en Even, ja? ik, ik, ik lees net dat uh, er wel bekend is dat uh, André Rieu en DJ La Fuente. Zouden komen. Nee, ook. dat was voor, vorig maar, jaar, denk ik hoor. Nee, het standwoord 2024. Oké. Okay. Staat hier. Ja, momenten weet, ik niet denk ik dat het hij wel, met, de, al weet je, het maar jij weet het ja, ook niet. Oh goed, nee, ik weet ook niet alles. Dat staat er. Ja, de, het internet ligt ook wel eens, hè, dat weten we. Ja het, ja. Is, uh, maar ja, het is. Maar ja, kijk, het circuit uh, Jij gaat over het circuit en over ja, de race. Ja, dat klopt. Hè? En, en, en, en uh, jullie stellen me eens vragen over, met name natuurlijk hè, het entertainmentprogramma. Ja, dat mm -hmm. is iets waar ik me niet zo heel erg mee bemoei. Nee, eigenlijk in de hele organisatie van de kampioen. Want dat is echt meer uh, het racegebeuren zelf. Ja. Dus het hele sport. Uh, sport Heb sport, je, sport, je dan ook uh, rechtstreeks contact met de teams?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 Ah, die ja. Ze gaan gewoon uh, de vang vang is die met de supermarkt en boodschappen te doen. Uh, ja. Die met, met coureurs gegoten staan ja. bij de ja. opgang. Voor het NH Hotel. Dus dat, ja. dat, dat gebeurt. Dus, ja. uh, nee, ja. Het is zeker ja. niet onmogelijk om coureurs te ontmoeten. Nee, precies. Uh, weet jij toevallig hoeveel bochten er in het circuit zitten? Uh, 14. Heel oh, goed. De ja. En wat is het uh, uh, uh, algemene uh, maximum snelheid? Joetje. Uh, ja. Dat hangt van de auto natuurlijk. Maar dat ja, oh ja. is over de 300 kilometer ja, per uur. Ja, 305 kilometer per uur. En hoe lang is het? 4,3 uh, uh, en nog iets. Heel goed. En, en, <laughs> en hoeveel is zeg maar... Uh, de tijd die ze zeg maar zouden moeten kunnen rijden... dus één minuut... Uh, 1 minuut 12 hè? Nee, nee, nee, 12. nee, nee, nee. mij ja? is het al wel onder één tien gegaan. Ja, ja, ja. Maar de maar Max, vond, heeft, Max, Max heeft, het. Nou, volgens mij is het record uit 2021 nog. Oké. Okay. Hamilton. Oké. Okay. Ja. toen was het al het, het circuit zoals het nu is. Ja, ja, maar toen die auto's het waren met oude auto's die waren sneller. Die hadden meer, ja, ja, meer, ja, meer downforce en ja. Uh, ja, die, die gingen harder.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 En natuurlijk is dat een onderdeel wat meespeelt. Maar, maar dat is ook maar, hè, maar relatief. Maar kijk, je kan ook niet van de gemeente Zandvoort verwachten. die het, risico van, het financiële risico van een, een kanopie gaan, gaan afwerken. Nee. Dat gaat niet. Nee. Hè? Uh, dat kan ook de gemeente Zandvoort niet. Hè? Maar uh, een, een, een voornemen om de BTW op, op toegangskaartje voor sportevenementen.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 ik ja. heb wel vanuit mijn kenniskring uh, toch wel een hoop positieve reacties erop gehoord. In ja, het is dat is ook prachtig. Was, dus gewoon ja. een mooie ja. dag om, om even te gaan kijken. En met name ook de optredens... die er s'avonds nog zijn van echt van wereld, van iets van wereld van maat, ja. dat mee te maken? Ja. Dat uh, is natuurlijk uniek. Ja, duidelijk. Als dat in je dorp komt. Zeker. Ja, zeker. Wat <laughs> heet? En, en, en uiteindelijk trekt het ook heel veel uh, publiek natuurlijk. Ja, ja. Ach, dus het is wel een beetje een combinatie van, uh, van, van en wat het circuit doet, en wat de gemeente doet, en wat. Ja. Uh, er allemaal wordt georganiseerd. Ja, We hebben het net allemaal gehoord van uh, Jan Jaap uh, de Kloet. Ja. Uh, wat, er, wat er omheen wordt gedaan, en dat is best uh, de moeite waard. Zijn jullie daar blij mee? Uh, als, als, uh, als uh, ja, nee, tuurlijk, hè. Uh, Het is mooi dat het er, dat er, dat er vanuit het dorp meegaat. Als ik naar me persoonlijk kijk, dan, ja, dan, dan zou het ook nog wel meer mogen. Maar ja. goed, uh, uh, er staat een reuzenrad tussen kermis ja. en activiteiten. Ik zag, uh, de pilaren staan in het dorp. Het uh, wordt aangekleed.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 Ja, het is jammer dat het niet. Nee, euh... dat is, dat, dat, het klopt, maar op een gegeven moment ja, moeten we natuurlijk als organisatie ook keuzes maken. Mm -hmm. uh, en, uh, ja, dit het is, is puur, puur financieel van ja Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, dan begrijpt iedereen. Dat begrijpt iedereen. Zeker. <laughs> ja, we ja, moeten allemaal op de kleintjes letten. Ja.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 Graag. Uh. Is er trouwens nog, want vroeger, ik weet nog toen ik heel klein was, toen flipten wij altijd, hè? dat noemden we flippen. Ja. en uh, dat nou ja, aan ja, aan de Lombarder Dat heb ik ook gedaan. Ja, ja ik ook. <laughs> en, uh, is, is die mogelijkheid er nog? Of nou, weet je? Is, is het, is het uh, echt natuurlijk zo? Je, nee, nee. nee, natuurlijk. <laughs> kijk, nou, kijk. Heel, heel eerlijk, ik ben zelf ook opgegroeid in Zandvoort, dus ik ben zelf ook <laughs> vaak van dat hek doorgeklommen. Uh, maar als ik zie hoe het tegenwoordig ja, het is wat er al... nu al aan hekken neergezet wordt, ja. en ook wat er aan bewaking in die duinen loopt. Nou, ik wil niet juist dat er niemand erheen komt. Nee, uh, nee, dat, nee. dat zal niet, maar uh, het is wel heel moeilijk. Geworden. Ja, precies. Uh, ja. Uh, ja. Nou, ik denk niet, uh, ik de denk de... niet dat uh, over twintig jaar uh, iedere standwoord die nu jong is, uh, volwassen met diezelfde verhalen komt. die wij vanuit ons zien. Want ik ging vroeger ging ik op zaterdagavond ging ik met een slaapzak naar de tribune. En dan ging ik slapen met een paar vrienden. En dan uh, zondag, zondagmorgen zaten we op de allerbeste ja. plek die er was. Ja. <laughs> je bleef gewoon op het circuit slapen. Het ja, perfect. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat kan ook niet meer natuurlijk. Ja. Dus, uh, dat, dat waren, dat waren, ja, vroeger waren natuurlijk overal gaten in het hek. Ja, dat kon je niet vergelijken. Maar ik, ik kan me wel herinneren dat bij de laatste campagne in 1985... dat het voor mij toch ook al moeilijk was om er nog ja. niet te komen geraken. Ja. Ja. Nee, dus was het de... al heel veel meer, meer onder controle. Ik dus, denk je uh... iets ouder bent, dan jij? Ja. En, uh, dus ik praat over de 60e jaar. Ja, nee, toen uh, was 70 jaar ja, ook Ja, pas een beetje. 70 jaar ja, was dat ja, eind ja, 70 ja. nog. Ja. Ja. Ja. Nou, Erik, hartstikke bedankt uh, voor het langskomen. Ja, hartstikke leuk. Veel succes Dankjewel. met alles. En, uh, nou, we gaan het uh, volgen. Tot in en, uh, het dorp. Zeker tot in weten. het dorp. Oké. Okay.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 ze hebben ook meerdere trainingskampen gehad in andere landen zoals Turkije. En dan vanaf september kunnen we weer terecht in, de, in onze ij ijsbaan in Herenveen. Oh ja, want in Herenveen trainen jullie ook. Hè? Klopt, uh, klopt. Je traint met Daria Danilova ja. uh, sinds 2018. En, uh, want daarvoor uh, was jij wel een solo kunstschaatser. Klopt inderdaad. Dus ik heb daarvoor solo rijden gedaan. En hey, ik ben oh. vrij lang voor het solo rijden. Dus in het solo rijden heb je vooral na. Nou,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 Dus ja, dat was, dat was, dat was een, een, een, een groot tegenslag. Maar uiteindelijk, ja, 2020 was voor ons een mooi, mooi moment. En dat was de, de eerste keer dat we echt op het gro grote podium goed reden. En sindsdien hebben we ja, die lijn doorgetrokken. Kackelaseringen, -ka niet maar... Uh, het eerlijkheidsgebied wel te zeggen dat WK toen vrij... Nou, iets simpeler bezet was dan de voorga voorgaande WK's. Dus hmm. uh, progressie is er, dat is het belangrijkste voor ja, ons. Ja, nou, zeker. En...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 ...staat voor mij, geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, in jou ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, in jou en mij. Tot zover het ritme van geloof, Via de kabel